Van de singles van het jaar is dit van Sea Grey. En die jongens die komen uit Den Haag. Wat meteen ook impliceert. Hey, er zou toch een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zijn? Nee, dat is volgende week. Wat heeft, dat, uh, wat heeft dat voor betekenis? Nou, dat heeft alles te maken. Want we hadden gedacht: nou, de Void komt, maar De Void komt niet. Het was uh, 5 uur. Toen kreeg ik ineens de mededeling van. Nou, het gaat niet door. En ja, wat moet je dan? We hebben geen songwriters in het rek liggen... en zeggen van, nou ga spelen... en uh, we zullen je van die camera's erop uh, zetten. Zo werkt het niet. Dus is het nu gewoon weer een radio-uitzending. Maar niet getreurd voor die mensen. Uh, radio. Dat is dan ook maar uh, zeer betrekkelijk. Uh, want er zijn allerlei uh, manieren... om aan, uh, hier aan geluid te komen. Als je in de auto zit, heb je gewoon pech. Want dan, uh, zeker in de buurt... van Zandvoort, als je uh, hier bent... Daar zijn we gewoon niet op te beluisteren. Want de 106.9 FM die werkt niet. Maar daartegenover is het uh, DAB+. Plus, dat werkt wel. Dus heb je een DAB uh, dingetje in je auto zitten. Dan heb je een mazzel. Want dan kan je het gewoon weer wel horen. Dus ja, dan moet je gewoon meegaan met je tijd. Want uh, de FM is uit het stenen tijdperk. Tegenwoordig hebben we allerlei andere manieren om uh, weer gewoon zichtbaar te zijn. En dat is onder meer via een livestream... Of via bijvoorbeeld DAB+. Dus uh, er zijn allerlei manieren om toch gewoon uh, deze omroep te volgen... waar dit programma wordt uh, gemaakt. Namelijk ZFM's antwoord. Daar wordt het op uitgezonden, deze alternative FM. Ik zei net uh, dat was Seafoam Grey. Want uh, ja, we hebben natuurlijk wat... Uh, we gaan een beetje naar het einde van het jaar toe. En dan worden de lijstjes een beetje opgemaakt. Uh, nou, uh, bijvoorbeeld die Seafoam Grey die doet het uh, bij mij in mijn eigen lijstje... Heel erg goed. Of dat ook voor deze band geldt, dat niet. Maar ik moet je zeggen, ik heb wel een warm hart voor deze band. En ze zijn in juni van deze maand in een 3 voor 12 Noord-Holland voetgolf geweest. Ook geselecteerd voor de popronde. En voor hun zit die popronde erop. Want ze mogen niet staan tijdens het Eindfeest. Maar dat maakt ze helemaal geen bal uit. Om even een leuke foute woordgrap door te gooien. Hier is Lorne met Spooky Song.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 Vermogen en ik heb geen Gucci-tasjes Zij wil nog een likje cocaïne Schat, dat doe ik niet Ik wil assie en een drankje Oceans bloem mijn favoriet Ben al zo lang aan het rennen Wat ik chase ben, ik vergeet de wie Morgen komt hij uit, deze nieuwe single van Scout. Alles gaat te snel. En dat is mooi werk, want dan kunnen we hem ook in deze uitzending van deze 28 november laten horen. Ik zei het al, dit is een gewone alternatieve film. Het heeft alles te maken met het niet komen van de voort. Dat hadden we al een beetje in de stijgers staan in november. Lang daarvoor hadden we dat al afgesproken. Maar ja, Ruben voelt zich niet helemaal oké. Okay. En dat is de reden waarom die eh, niet komt. Uh, en waarom de Void dus niet komt. Maar uh, niet gebeurt. Die 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Die staat gewoon. Want dan uh, wordt het gewoon volgende week. Uh, en dat, uh, dat is met Koen Alvarez in ieder geval. Scout uh, was een van de nieuwe singles die uh, gehoord is. Daarvoor in het uh, vorige uur hadden we Losse Jos. Ook met een uh, nieuwe single. En. Voor uh, Scout hebben we Spooky Song van Lorem Ipsum uh, laten horen. Die Lorem Ipsum uh, gaan we nog terugzien samen met High on Chai. En nog een band. En die band dat zal ik in het volgende uur laten horen. Want deze band is High on Chai. En What's Going On? Creep swift from me on into four Jan Roots, Wie is dat? Nou, dat schijnt Klaas Bos te zijn. een van de mensen die achter deze band zit. En waar kennen we Klaas Bos van? Want het is iemand uit Friesland. Die kennen we van zijn bijdrage bij Luland. Want daar speelt hij ook mee samen. is dus met Alex Nederland. Uit die hoek komt het dus. Daarvoor hoor je trouwens High on Shy met What's Going On en Bovendien kunnen we daar melden dat die strump-down versies spelen. Nou, dat is weer interessant voor ons. Want dan kunnen we weer iemand toevoegen die misschien eventueel hier zou kunnen spelen. Want dat is natuurlijk uh, hetgeen waar we het uh, graag voor doen. Uh, nu is het uh, tijd voor een kwartiertje rust. Voor mij dan. Want ja, uh, ik heb uh, ook nog uh, wel het een en ander gedaan. Uh, afgelopen zaterdag... Interviews opgenomen. Ja, dat is makkelijk zat. Dan kunnen we gewoon die interviews in, uh, in een reguliere uitzending... van Alternative FM erin uh, pleuren. Want zo werkt dat dan. Uh, het gaat over de Fair Pay Pop. Het is een pilotproject uh, wat onder meer uh, loopt vanuit Patronaal halen. En op zaterdag 23 november, dat is alweer terug... want we spreken hier uh, tijdens deze uitzending op 28 november... dan is het alweer vijf dagen geleden... Uh, vond dat plaats. En dat gebeurde aan de hand van een aantal optredens. In de grote zaal in Stage 1 noemen we dat. Is het, uh, was het de uh, optredens van Fiep en Johan. En in Stage 2, dus de kleine zaal van Patronaat Harlem, daar speelden Pijker en de Indiën. En dat verp-pop, dat gaat natuurlijk uh, wel. Uh, ja, dat, dat heeft uh, zijn uitwerking. En ook Fiep heeft daar mee te maken. En na afloop. mocht ik. Een aantal vragen stellen aan onder meer uh, Fiep zelf. En natuurlijk de band. Maar eerst gaan we iets horen van Fiep. Take a dirty picture of me, babe. I heard you talk about me. And take... Into another state Like we used to So don't look great when people say you look at me a certain way Without a bad intention but it's always the same Ja, maar dat is altijd uh, interessant als een band oh. klaar is. En uh, ja, het was ooit, uh, had ik dit uh, interview al eerder kunnen opnemen met Verle, De dame achter Viep, En de band trouwens ook. Uh, maar dat is er nooit van gekomen. Maar toen had ik zoiets van, nou het komt wel. En dat is dus nu. Maar dit is, uh, <laughs> de aanleiding is de fair pay pop. Uh, en dat uh, ging van het patronaat uit. Ja. Hoe uh, ben jij daarbij uh, terecht gekomen? Uh, hoe wij daarbij terecht zijn gekomen. Uh, we werden sowieso eerst getipt door Angelo Pertuis van mm -hmm. Patronaat. Um, die zei, je moet dit even in de gaten houden, want uh, dit, dit komt eraan. Mm -hmm. En toen uiteindelijk kregen wij dus uh, een bericht vanuit onze boeker, um, Guma, van hé, hey, jullie zijn veel aan het spelen nu en deze podia vallen onder deze pilot, dus ga het even checken. Ja, um, ja dus op die manier. Ja. Ken je het initiatief? Ja. Ja. Yep. Wat vind je er zelf van? Ja, uh, fantastisch natuurlijk. Ja. Ja, ja, zeker. Ga ik even ja. met de rest van de band even staan praten. Ja, terwijl er uh, nu even een blik van te over de grond gaat. Maar ja, er is altijd wel iemand die, uh, die dat opruimt. Uh, Sam, ja. Ja, uh, ook al uh, een tijdje bezig binnen deze band? Nee. Ik, uh, <laughs> nee, ik uh, doe deze acht optredens met Johan, uh, ben ik invalgitarist eigenlijk. Dus uh, ik uh, helemaal niet lang. Eigenlijk nu, uh, ja, de afgelopen maand. Ja, en dit was de laatste van deze tour. Dus uh, ja, niet heel lang, nee. nee. <laughs> hoe zit het met jou? Uh, want uh, want ja, jij, uh, jij uh, maakt ook onderdeel uit uh, van de band. Lekker. Ken je ook het uh, initiatief van het patronaat uit VRP Pop? Ja, sinds, sinds uh, nu, sinds we daarmee meedoen. Mm. Uh, ja, hoe belangrijk is uh, dat voor jou bijvoorbeeld? Ja, heel belangrijk, want nu anders dan moet je als je in een band speelt altijd creatieve manieren bedenken om via productie of, andere, of theater of andere opnemen, klussen, geld zien te verdienen. En als het dan met het optreden zelf kan, dat is wel heel erg leuk. Ja. <laughs> uh, Nakoen, want uh, die maakt ook onderdelen uit van uh, Viep. Van uh, want uh, ja, de cultuur ligt onder vuur. Jazeker. Ja, ja. ja. ja, ja dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Uh, maar is het dan ook zoals als je dan zoals op deze avond kan spelen, dat je dan ook je helemaal ervoor kan geven in de wetenschap van. Nou ja, ik, ik heb er ook een goede prijs eraan uh, overgehaald. Hè? De link naar Fair pay Pop. Je bedoelt dat ik goed betaald heb gegeven? Ja, <laughs> nou, nou ja, ja het voelt als lekker. Het, het voelt wel gek dat het, dat het nu gebeurt terwijl het eigenlijk, nou ja. Uh, het ziet de toekomst misschien wat minder uh, rooskleurig. rooskleurig in, mm -hmm. maar ik, het voelt wel beter. Ja. Ja. Mm. Het is wel fijn dat je voor meer dan een treinkaartje op het podium staat. Dat is een oh, heel erg gechargeerd maat. Ja. Ja, okay. <laughs> uh, en last but not least, uh, maar ook hem heb ik wel eens een paar keer uh, buiten een uitzending omgesproken, Sveederal. Hallo. Uh, hallo. Hallo. <laughs> ja, dan zie ik jou ook eens in uh, levende lijve. Eindelijk. Ja, uh, want ook, uh, ook jij. Uh, uh, hoe lang uh, drum jij bij uh, bij VIP inmiddels? Uh, sinds Wetlag. Oh, sinds wetlag. Dus dat was. Ik ben heel goed met data. Ja. Dat jaar. was mei mei 22. Mijn 22 jaar. Dat oh, is jaar uh, twee jaar geleden. 2,5 ja. zoiets. Ja. ja. ja. ja uh, de initiatief van het patronaat, dit. Ja. Uh, ja. Hoe sta jij uh, daar tegenaan te kijken? Ik vind het een hele goede, uh, ja, wat zullen we het noemen? Beweging ja. binnen de, de industrie. Ja. Moet ik zeggen, wat je vroeg net aan Koen: van, uh, hoe voelt dat dan als je, als je weet dat je een beetje fair pay hebt voor, om hier te staan? Maar ik ben er zelf persoonlijk niet tijdens optreden mee bezig geweest. Mm -hmm. Het is dat we nu zo achteraf. Zijn, oh ja, we zijn met de Verp uh, bezig uh, voor deze show. Mm -hmm. Dat ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel heel fijn. En het voelt, nou, het is nu toevallig de laatste show van de tour. Maar het voelt wel. Uh, toch nog een soort fijne bonus om ook dan de tour mee af te sluiten, zeg maar. Ja. Om, uh, om dat nog te krijgen. Dat is heel fijn eigenlijk. Ja. Uh, moet het... Uh, maar heeft het, heeft het land dit ook nodig? Dat, uh, dat er even aan de boom wordt geschud van... Hé, hey, hallo, ik, uh, muzikanten zijn er ook nog. Ik denk dat het heel goed is dat er iets meer uh, ja, uh, voor muzikanten wordt opgenomen... om uh, voor een beetje een schappelijke prijs uh, uh, hun vak te kunnen tonen... waar ze zo hard aan hebben gewerkt om het ook op deze manier te kunnen doen. Hm. En mensen een fijne avond te geven. Het is niet zomaar dat... Uh dat mensen zo op het podium, of muzikanten zo op het podium staan. Dus mm. het, is, het is goed dat er inderdaad even aan de boom geschud ja. wordt. Ga ik het slotwoord uh, geven aan uh, Fiep zelf. Uh, want ja, uh, het, uh, ik heb ooit wel eens uh, geweten hoe dat zit, hoe jij aan die naam bent gekomen. Dat ga ik nu niet doen. Maar ja. <laughs> uh, toch eventjes uh, van, van ja, uh, hoe, uh, hoe dat dan uh, had, wat ik vroeg dat net aan uh, Spelen van, heeft dat het, het land nodig? Maar uh, is er nog meer nodig om dit wat meer onder de aandacht uh, te krijgen? Dat Muziek niet maar zomaar voor niks is. Hoe bedoel je precies? Nou ja, met optreden, met. Want ik zie je ook bijvoorbeeld met merchandise bezig zijn. Want ja, ja. dat is ook uh, dat is ook een onderdeel om toch centjes bij elkaar te harken. Um, ja, zeker. Ja. Ja. Um, Want mijn, uh, mijn insteek is, ja, die merchandise, die heb je ook nodig om een deel van je inkomen uh, bij elkaar te, te krijgen. Ja, nou ja, het is natuurlijk, het is gewoon best wel echt heel erg een een puzzel en ook iets waar wij allemaal denk ik wel heel erg mee struggelen, ja. zo van hoe hoe je het allemaal toch weer gaat rondkrijgen. Ja. allemaal met um, je werkt gewoon iedereen werkt gewoon super hard en doet dat met heel veel uh, passie en en dat is dat is fantastisch dus dat is super fijn dat dat nu wordt gezien en wordt wordt gewaardeerd en um, ja het is gewoon een hele grote puzzel waar je de, waar wij, ik denk, allemaal heel erg mee struggelen, elke keer weer, als van, hé, je, moet, uh, je bent zo hard aan het werken voor... Uh, voor, voor alles. Voor alles, ja. ja. En de creativiteit. Er komt super veel en... bij kijken, ja. echt nog veel meer als dat je soms kan bijna, bijna kunt uitleggen of zo. Mm. En dat doe je met heel veel liefde, um, maar het is wel een puzzel, die je, want je moet er ook nog naast werken. En het is gewoon best wel veel, en huur kunnen betalen, ja. en dit en dat. Het is, het is gewoon superveel, maar je doet het omdat je er zo erg van houdt. Maar het is gewoon: ja, het is gewoon. Ik vind het echt fantastisch dat dat dan nu, dus zo wordt uh, ja. erkend. Ja, dat is echt. Dank uh, je voor het woord. Erkend. Ik kwam niet op het woord, maar ja, ja. dat is precies wat ik bedoel. Ja, ja. Dank je wel. Dus, ja, dank jullie wel. Ja. ja. levert ook nog uh, iets op, hoor, tijdens uh, zo'n uitzending. Want er wordt gewoon weer het een en ander uitgeprobeerd, wat uh, volgende week wel weer bruikbaar zou kunnen zijn als Koen Alvarez hier uh, is. Uh, dit was het uh, interview wat ik uh, onder meer had met uh, Fiep. En Fiep uh, speelde dus afgelopen zaterdag op uh, 23 november in het Halen En uh, een van de, de nummers die je hoort uh, was bij het interview wat ik uh, had met deze fijne band. Want ja, inmiddels is de band uh, toch wel uh, redelijk bekend in uh, de Nederlandse muziek uh, scene. En zo ook uh, moet dat natuurlijk betaald worden. Want uh, zonder muziek uh, ja, krijg je eigenlijk niks. Want het zal toch wel uh, wat, uh, wat wezen. Als uh, de muzikant niet meer betaald uh, krijgt, dan weten we het ook niet meer. Uh, daar heeft het uh, alles uh, mee te maken. Fair pay Pop, uh, dat is uh, wat, uh, wat het inhoudt. En ook uh, Vip heeft er mee te maken. En we gaan uh, gewoon vrolijk verder met uh, het programma. Dit is uh, Koolbak. En het nummer dat heet Waste. I say that I want to be here for insane... That one would notice like the poor like rain I try to get through Je moet wel heel erg uh, hier voor gevarentoeslag uh, gaan vragen. Want zo dadelijk uh, zit er eentje hier uh, die, die hangt op het mengpaneel. Want het is gewoon niet te geloven. Maar goed, uh, deze belles hebben we gehad met de Narcissus. En daarvoor hoorde die Koolbak met Waste. Gaat uh, gewoon uh, prima zo. Uh, je wordt uh, geëxperimenteerd met licht. Dat is allemaal weer voor volgende week. Want ja, wie weet... Komt er weer een nieuwe opstelling als Koen Alvarez er is? Want dat uh, is uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Even uh, snel besloten, want snel schakelen. Dit is gewoon een alternatief event, maar dat maakt niet uit. Um, days of Sway en Crash, Crash, Crash vol. Uh, okay. Zij heeft een, een, een, ja, een, een EP uitgebracht. En die EP die komt eigenlijk officieel morgen uit. Maar de release show die is op het moment van deze uitzending bezig. En dat vindt plaats in de V11. Dat is een een of andere boot. Uh, en ja, het is Ovidian, want dat is de EP. En dat handelt over balanceren tussen goed en kwaad. Want uh, ja, dat heeft elk mens schijnbaar. Goed en kwaad. En uh, ja, dan zit je met, uh, met tegenstrijdige gevoelens. En hoe ga je daar dan mee om? Dat is een beetje de strekking van de hele EP. Dus uh, voor die mensen die dat willen weten... Dit nummer staat er ook op tempo, uh, Maar er komt nog één nummer komt er nog op. Want er zijn er al vier uh, uitgebracht. En uh, de laatste, dat is eigenlijk uh, waarmee de hele EP eigenlijk een feit is. Dus dat... Uh, we gaan uh, nog even wat uh, laten horen. En dit is uh, bijvoorbeeld de single die we vorige week hebben gedraaid, namelijk Kasper Bouw. In the out. We have to face the rich walls for everyone. ...vol van Gaspar uh, Baum. Ze komen uit uh, Utrecht. En dat was hun eigenlijk... Uh, ...meest recente single die ze hebben uitgebracht. Het einde van... Uh, ...dit uh, tweede uur is... ...van Myriads Veil. Vale. En die komen in januari... Uh, ...hier spelen in deze studio. En het uh, meest recente werkje... ...van deze band is... ...Hallo!